De Franse ambassadeur heeft zich op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rome moeten verantwoorden. Frankrijk zegt dat de politiemensen toestemming hadden gekregen om het centrum op Italiaans grondgebied binnen te gaan. In Jemen zijn bij een brand enkele pakhuizen met hulpgoederen in vlammen opgegaan. Dat gebeurde in de haven van Hodeida, ten westen van de hoofdstad Sanaa. Het vuur zou zijn ontstaan door kortsluiting. In de pakhuizen lagen voedsel, brandstof en honderdduizenden matrassen... voor Jemenieten die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld... zegt een woordvoerder van het vn voedselprogramma Een groot deel van Jemen is na drie jaar oorlog afhankelijk van voedselhulp. Het grootste deel van de hulpgoederen komt het land binnen... via de haven van Hodeida. De kantine en de eetzaal van de marine in Den Helder... zijn met onmiddellijke ingang gesloten vanwege problemen met de hygiëne. In de buurt van de kantine is een lekkende riolering ontdekt... De honderden medewerkers die door de week eten... moeten de komende twee weken uitwijken naar drie kantines in de buurt. De lekkende riolering is niet het enige probleem in het restaurant. Volgens het Defensiebond ODB moet het personeel van de kantine... dagelijks de keutels en urine van muizen en ratten opruimen. Verder is de kwaliteit van de lucht en het water in het gebouw... volgens de vakbond onvoldoende. Het weer wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. Alleen in het noorden blijft het droog...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 Goedenavond, NOS Langs de Lijn. We maken een mooi rondje langs de velden. Bijvoorbeeld PSV, NAC, Breda, Rachdan Niemeijer. Belangrijkste nog niet gescoord, Robert. Dat staat 0-0 na 20 minuten bijna. De Jong met een kans nadat Bergwijn vanaf de linkerkant aangaf. Net naast. En een afstandsschot van Bergwijn. PSV is al een tijdje de baas. Maar wacht nog op een treffer. En dan Vitesse tegen Roda JC. Wat een ontwikkeling daar, Nico. Absoluut, 0-2. En die tweede Limburgse treffer viel net in een fase... dat Vitesse wat beter in de wedstrijd leek te komen... met kansjes voor Miasga en voor... maar daardoor kwam die goal misschien wel extra hard aan en hier in Arnhem. En Vitesse heeft nog een minuut of elf om zich te herpakken. 0-2 in Arnhem. Een van de slachtoffers van die winst op, uh, uh, van Roda JC op Vitesse... is natuurlijk Sparta. Dat speelt tegen Pek allemaal. En staat 2-0 achter tegen Peck. En die tweede goal van Parsisek. Dat lijkt een aantal te zijn geweest voor Sparta. Want uh, Sparta geloofde er niet echt meer in. En Peck krijgt veel kansen. Maar ja, Hoed kiept nu wel geweldig. Had hij dat maar gedaan bij die tweede goal die hij weggaf. En die uh, ertoe leidt dat Peck met 2-0 voorstaat. Nico, wat gebeurt er bij jou in Arnhem? Het is over en uit. Het is 0-3 voor Rode JC met nog 10 minuten te spelen. Het is de tweede treffer van de avond van Shaheen. Die wordt weggestuurd aan de linkerkant van het veld. En de bal puntert langs de de doelman van Vitesse. En er waren net al, nou niet massaal, maar toch behoorlijk wat witte zakdoekjes richting Frezer. En de supporters gaan hun naar huis. Ja, ze weten wel een oplossing voor dat dilemma van Frezer over een paar weken. Als ja. hij tegen zijn oude werk of zijn toekomstige werkgever Sparta speelt, ze willen Frezer eruit hebben. Ik zei het altijd, dat is niet heel massaal, maar ik zie overal in het stadion wel een paar witte zakdoekjes. Zwaaien. En die worden toch iets uh, meer aanwezig... naar die derde goal voor Rode JC. Op het moment nog 10 minuten is het dus 0-3 bij Vitesse tegen Roda. En Bayern München spaart zichzelf. En Borussia Dortmund, Richard van der Malen. Ja, geen kampioensfeest ook nog vanavond voor Bayern München. Omdat Schalke vanmiddag won van Freiburg. Maar het was wel een hele bijzondere wedstrijd natuurlijk geweest. Voor het vieren van weer een titel. Het is een kwestie van tijd. 78 minuten, Bayern Dortmund 5-0. Een nieuw in het rondje langs de velden. Edwin Peek bij de tweede wedstrijd van de play-offs Fortuna tegen PKC. De halve finale om het Nederlands kampioenschap. Net 10 seconden onderweg. Er werd nog wat confetti op het veld gegooid. Dus moest dat even weg worden gehaald. Maar PKC moet winnen in het hol van de Leeuw in Delft van Fortuna. Om de stand gelijk te trekken. Anders gaat Fortuna door naar de finale volgende week zaterdag. Ja, er gebeurt van alles op uh, de velden. Bijvoorbeeld, uh, nou eigenlijk niet. Bij, bij PSV tegen NAC volgens mij is dat de enige waar nog heel weinig ja. gebeurt. Als ik jou zo hoorde, dacht Ja, misschien nu wel. Vrije trap van NAC. Zoet zojuist met een hele matige spelvoortzetting. Hij pakt nu wel de bal. trapt hem in de voeten van een NAC-speler een minuut geleden. Het staat 0-0 halverwege de eerste helft. Dit is voor het eerst in een kwartiertje, denk ik, dat we NAC op de helft zien. Ver op de helft. ...van PSV, maar uiteindelijk is het niet heel gevaarlijk. Dit was het zojuist wel. PSV nu met een aardige opening naar Arias. Maar de bal even teruggekopt richting de middenlijn van Ginkel. Kopbal van de Jong zojuist. Hij kreeg de bal vanaf de linkerkant aangespeeld door Brenet, Door de lucht en opeens was die weg bij Pablo Mari, die lange verdediger van, van NAC. Een beetje een gek moment, maar ik denk dat hij zich losrukte. Dat het een overtreding was van De Jong. Want hij stond opeens vrij, twee meter voor het doel. Het publiek zag die kopbal er al in gaan. Maar Bertram Staudt, PSV-keeper dus. PSV-talent ooit, pakte die bal bovendien. Arias is nu weg op de rechterkant, geeft hem aan Lozano. En die schiet hem eroverheen, vijftien meter van het doel. Net in het strafschopgebied. Hij ja, raakt die bal dan toch echt niet goed, de Mexicaan. Want hij heeft een vrije schietkans. En die bal gaat nou meters heen over het doel van Nigel Bertram. Ik denk wel een meter of uh, vijf. En dat is een uh, grote kans. Veel grotere FPNSV is er nog niet gehad. Twee momenten met uh, De Jong waren dus uh, redelijk dreigend. Het was de kans voor nummer 15 van Lozano. Mario overigens, de aanvoerder van uh, Van Wordt uh, even, uh, nou ja, ik zal niet zeggen onbevraagd. Hij praat even met Paul van Boekel. Die vraagt, gaat het met je... Want hij is even gekwetst, maar wel weer opgestaan. En dus is het gewoon met 11 tegen 11 bij PSV tegen Nak. Tegen Nak NAC heeft eigenlijk nog geen kans gehad. Een aardige voorzet in het strafschopgebied. Ik zie overigens een gekke beweging op de monitor voorbij komen. Een duel met die Pablo Mari en Lozano. Het lijkt wel alsof de Mexicaan hem daar een klap wil verkopen. Hij mist hem gek moment. En uh, Nak valt aan. Nak valt aan. En Alucci is er bijna doorheen. 20, nou, 25 meter van het doel. Uiteindelijk lost PSV het op. En kan van Ginkel uh, openen bij Arias. Rechterkant. Beetje achter de man. Waardoor Arias niet uh, lekker door kan. We zitten in de 25e minuut. Dan houdt hij Halt bij de middenlijn. Staat het stil. Bij PSV zegt Lozano welkom. Maar kan het naar Van Ginkel? Die staat een meter of uh, nou, drie, vier verderop. Alsnog Lozano op de zijlijn. Rechterkant terug naar uh, Arias. Terug naar Lozano. Terug naar Arias. Trekt naar binnen toe. Naar de as van het veld. Waar uh, over het algemeen Hendricks huis. Die krijgt ook uh, de bal. Ja, en dan staat het stil. Zit er nergens uh, beweging in bij PSV. En komt de paas bij Lozano. Dan ook nog achter de lijn uit. Dus mag nak gaan gooien op de linkerkant. Halverwege de eigen helft. En een 0-0 stand na iets meer dan 25 minuten. PSV NAC. Straks om kwart voor negen tweede duels. ADO AZ en Willem 2 tegen FC Utrecht. Jan Vincent van Zuiden. Maar dat is nog maar de vraag, begrijp ik? Ja, dat klopt. Gaat het door vanavond? Dat is wel de vraag. Nog 35 minuten tot aan de aftrap. En sinds half zeven regent het hier... Nou, onophoudelijk. Het komt met bakken naar beneden. Plassen op het veld. Vooral bij een hoekvlag daar. Ja, je kan wel beter zwemmen dan uh, dat je er kan voetballen. En uh, scheidsrechter Jochem Kamphuis is al twee keer het veld opgekomen om te kijken of het kan. Uh, nou, tot nu toe zegt hij ja. De spelers zijn ook uh, van Willem II. Ze zijn begonnen aan hun warming-up. En je ziet op sommige plekken dat de bal wel rolt. Maar op andere plekken blijft hij gewoon steeds hangen in de plassen. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd wat uh, Jochem Kamphuis de scheidsrechter straks gaat doen. Want hij zegt ja, kwart voor negen. Dat is gewoon de, de, ja, uh, het tijdstip van aftrap. We gaan kijken of er dan gespeeld kan worden. Zo niet, dan uh, komt er een half uur uitstel. Kwart ja. over negen gaan we nog een keer kijken. En dan, uh, als het dan niet kan, ja, dan uh, gaat het helemaal niet door. Maar zover is het natuurlijk nog niet. Daar wilde hij nog niet over nadenken, de scheidsrechter. Ik had hem heel even kort gesproken. En, uh, maar hij zegt, ja, uh, we gaan straks kijken hoe het gaat. Maar ja. voorlopig uh, ja, is het... Uh, Afwachten dus. Ja, ja, nou goed, ik heb even de buienraden erbij gepakt. En het wordt inderdaad wel droog. Dus uh, wie weet. En dan eventueel met het half uurtje uitstel kan in ieder geval gespeeld worden. Laten we het hopen. Dankjewel uh, voor nu. We horen later een nader. Uh, Amal bij Pex tegen Sparta. 86e minuut, 2-0 voor Pex Dit is een die Sparta uh, na afloop kan scharen in de categorie onnodige nederlagen. Want. Er was niet zo heel veel aan de hand. Wedstrijd was in balans. De ploeg stond wel achter. Met 1 tegen 0. Door een slechte start van Sparta. En een goede goal van Mokhtar. Na 1 minuut en 8 seconden. Maar daarna was het echt een wedstrijd in evenwicht. En toen die fout van doelman Hoed. Na een terugspeelbal van Chabot. Dat was de 2-0 voor Peck. En daarna is het eigenlijk een gelopen wedstrijd geweest. Want Sparta komt er niet meer aan te passen. Het was een dreun die 2-0. Van Passisek uiteindelijk. En daar is Sparta nog niet van hersteld. Nu is dit misschien de definitieve beslissing. Ondaan met de kans. En daar is Hoed. Die na die fout echt drie, vier geweldige reddingen heeft verricht. Maar toch zal hij vooral herinnerd worden als deze wedstrijd erop zit. Want dat is het sneurlots van een keeper. Zal hij herinnerd worden aan de fout die hij maakte. Die die goal van Passisek opleverde. Nu Kramer voor Sparta. Bal gaat naar Bronjo. Ook ingevallen hij voor Verhaar. Bronjo dan met de bal naar Friday. Boer twijfelt. En Friday staat buiten spel. Als hij de bal wel binnen weet te houden. Maar hem toch uiteindelijk weer moet Teruggeven aan Diederik Boer. Want een vrijtrap trap voor Pek Zwolle is het gevolg van deze buitenspelsituatie. Vier minuten nog spelen we in Zwolle. De eerste overwinning sinds 6 februari voor Pek Zwolle. Die gaat niet meer in gevaar komen. Of er moet echt een hele toevallige goal nog ergens tot stand komen. Want niets wat daarop wijst. Sparta heeft na de goal van Passisek geen kans meer gehad. En kijk of ze dat in de resterende minuten nog wel kunnen creëren. Passisek krijgt nog een uh, publiekswissel. Dat is het denk ik. Israelson komt hem vervangen. Nog drie minuten in Zwolle. Pek op weg naar drie punten. En Sparta gaat de Roda over zich heen krijgen op de ranglijst. Als dit inderdaad de eindstand wordt. 2-0 voor Pek dus. En dan het korfbal halve finale van de playoffs. Fortuna tegen PKC. PKC moet winnen. Edwin Peck. Ja, het staat 3-3. De openingsfase is een beetje rommelig van beide kanten. De tactiek van Fortuna is duidelijk. Zo min mogelijk laten schieten die mensen in het groen-wit. Dus PKC. Want dat is een beetje hun kracht. Dus dat proberen ze te ontregelen. Dat gaat tot dusverre best aardig. Vorige week, even gezegd worden, werd het 24-23 voor Fortuna Delft. Dat was een sensatie. Want die week ervoor, in de laatste wedstrijd van de competitie, stonden ze ook nog tegenover elkaar. En toen won PKC met maar liefst 9 doelpunten. Verschil. Er is de laatste week ook veel aan de hand geweest in de korfbalwereld. Veel had het te doen met een negende wissel die Fortuna had doorgevoerd in de wedstrijd. Terwijl het korfbal er maar acht gepleegd mogen worden. En dat werd ontdekt en uiteindelijk werd er een beroep aangetekend door PKC. Maar gisteren kwam dan het verlossende woord van de Koninklijke Nederlandse Korfbalvereniging. Er werd wel een straf gegeven aan Fortuna Delft. Maar alleen een administratieve. Dus de wedstrijd werd, wordt niet overgespeeld. De stand is dus in de best of 3 1-0 voor Fortuna. En er staat nu 3-3 in deze wedstrijd in Delft. En het is goed gevuld hier. 950 mensen zijn aanwezig. Nou, er hadden we wel twee keer zoveel kunnen zijn vanavond hier in de hal in Delft. Een mooie openingswedstrijd. Nu openingsfase met een schitterend afstandschot. Nu van Leeuwenhoek. En het is 4-3 voor PKC. Dan uh, Vitesse tegen uh, Rodi SC, de slotfase en uh, de beginfase van een onrustige periode denk ik Nico. Dat mag je wel zeggen, onrustige periode voor Vitesse. Want de ontevredenheid over het spel van de thuisploeg neemt toe. En die richt zich dan met name op Henk Vrezer. De trainer die afscheid neemt aan het einde van het seizoen naar Sparta gaat. Binnenkort nog tegen Sparta speelt. Maar als het aan een deel van de aanhang van Vitesse ligt... dan maakt hij dat niet meer mee. Die willen hem weg hebben. Witte zakdoekjes worden er gezwaaid hier in de Gelre na een ook onthutsend slechte wedstrijd van Vitesse. Dat had nog groter uit kunnen vallen de nederlaag. Want juist was er een grote kans voor Rosheuvel. Nadat houden een bal weer eens niet vast had, een schot van Endenge. Paul viel precies voor de voeten van Rosheuvel, maar die mikte op de buitenkant van de paal. Ja, was een paar weken geleden al in het nieuws met een niet te missen kans die hij wel miste. Deze was vooruit ietsjes moeilijker, maar ook deze had er wel ingemogen voor Rosheuvel. Nu blijft het zonder gevolgen, want het blijft natuurlijk 0-3. Het is een groot feest bij de meegereisde fans van Roda, want aan het begin van de vorige speelronde zag het er nog heel erg somber uit. Stonden ze onderaan, maar goed, ze wonnen van Nacken, gingen Twente voorbij. Ze winnen nu van Vitesse, gaan Sparta voorbij en het ziet er ineens weer een stuk positiever uit voor, uh, voor Sparta. En het komt Trast met Vitesse is inderdaad groot. Want zij worden nu gepasseerd door Pax ADO kan later vanavond op gelijke hoogte komen. Morgen kan Iraken op twee punten komen. Dus het is maar zeer de vraag of Vitesse die playoffs wel gaat halen om Europees voetbal. Daar waren er al stiekem met gedacht aan plek 4. Omdat ze nog zo'n makkelijk programma hebben. Nou, makkelijk programma, dat hebben ze gezien vanavond. Want de nummer voorlaatst vindt gewoon met 3-0. We zitten in de blessuretijd die we drie minuten bedraagt. En Rode JC heeft wel zin om het feestje nog wat extra vrolijker te maken. Door nog voor een vierde treffer te gaan. We zitten in blessuretijd. En Roda staat voor met 3-0 in Gelredom. Richard van der Made, wat gebeurt er bij jou? Toch nog een goal voor Bayern München. Het slotakkoord, denk ik, van deze bijzondere wedstrijd... tegen de grote rivaal Brucia Dortmund. Het is 6-0 geworden, minuut 88. De derde goal, een hat trick dus ook, van Robert Lewandowski. Steekt de drie vingers in de lucht. Mooie aanval over de rechterkant met Kimmich. Haalt de achterlijn, dan ziet Burki er opnieuw niet goed uit. Zoals hij dat tijdens de eerste helft ook een paar keer uh, ja, niet, uh, niet goed was. Kimmich met de voorzet en dan... Dus van dichtbij Lewandowski. Zo is het 6-0. PSV tegen uh, NAC Breda. Ik heb het idee dat PSV het niet makkelijk heeft vanavond. Rachter. Zit ik goed of niet? Uh, ja, maar er zijn wel wat momenten geweest voor PSV. Zo is het dan ook wel weer. Het hangt er een beetje tussenin. Het gaat inderdaad niet helemaal vanzelf. 32 minuten gevoetbald 0-0. Dat zegt natuurlijk ook wel wat tegen de nummer 15 NAC. Het ligt even stil omdat Verschuren zojuist naar de sprintuur waarbij Hendricks was betrokken... Ja, geraakt is in het gezicht door een arm. Ik dacht toch uh, geen overtreding. Maar ik heb dat moment, en dat kan ik nu wel even zeggen... met Lozano en Pablo Mari wel nog eens teruggezien. Die zaten wat aan elkaar te frutselen. In de goede zin van het woord, laat ik het zo, uh, laat ik het zo zeggen. En uh, daar was een slaande beweging van Lozano. Die was uh, niet gediend van het contact aan het shirt van Pablo Mari. En deelde een slaande beweging uit. En ik heb de indruk dat de scheidsrechter Paul van Boekel dat niet heeft gezien. En dat zou dus een dingetje kunnen zijn voor Lozano. Die zou daar ellende van kunnen krijgen als hiernaar gekeken gaat worden naar deze beelden. 0-0, PSV raakte nog wel een keer de lat overigens. Bertram zat er goed bij, was een poging van Hendricks van afstand. Laat ik dat nog even zeggen, maar geen goals nog. Vitesse tegen Roda, Nico. Daar zitten we in de laatste minuut van de blessuretijd. Want die bedraagt toch drie minuten. Ondanks het feit dat hij al lang en breed gespeeld is. Maar het doelsaldo kan natuurlijk nog cruciaal zijn aan het einde van de competitie. Zeker voor Roda JC. Dus telt scheidszicht de heerlijk gewoon die blessuretijd bij. In de eerste helft was de voorsprong voor Rode SC nog een tikkeltje geflateerd. Want toen waren er eigenlijk heel weinig kansen. was de wedstrijd nog redelijk in evenwicht. Maar op basis van de tweede helft heeft Rode SC hier het dik verdiend gewonnen. Want het kreeg al een heleboel kansen. En het wist uiteindelijk met 3-0 te winnen. Fluitconcerten in Gelderdam. vreugde in Kerkrader. 0-3 de eindstand bij Vitesse Roda. Kijk hoe lang nog bij Pek Zwolle tegen Sparta Rotterdam allemaal. 30 seconden nog. Ook hier natuurlijk al beslist. Pek staat 2-0 voor. Drie minuten extra. Ook hier. En die zitten er bijna op. Boer gooit nog eens een bal naar voren. We hebben net de entree gezien van de jonge Spitsroogier Rogier Benschop. Die zijn tweede wedstrijd mag spelen. En het eerste van Pek had in totaal 18 minuten op zijn naam staan. Daar gaan er in elk geval 3 bij komen. En hij mag nu gelijk weer de kleedkamer op gaan zoeken. Want Nijhuis fluit voor het laatst. Eindelijk weer een overwinning van Pek. volle voor het eerst sinds 6 februari 2-0. Lijnstand over overwinning van Pek op Sparta. De ploeg van Van Schip stijgt er door een plek op de ranglijst van 7 naar 6. Gaat over Vitesse heen. En voor Sparta is dit een zwarte avond geworden. Want concurrent Rora wint tegen alle verwachtingen in bij Vitesse. Sparta gaat zelf onderuit bij Pek. En dus gaat de ploeg van Advocaat van 16 naar 6. Ben jij ook al afgelopen, Richard, bij Bayern tegen Dortmund? Nee, we zitten in de extra tijd, maar veel. Tijd zal er niet bij komen, nee hoor. Dankert zegt zelfs, uh, we stoppen er gewoon mee. En dat lijkt me heel verstandig, want Borussia Dortmund... Is vernederd in deze wedstrijd door Bayern München. Had geen enkele kans en uh, zes goals. Ik denk dat dat heel, heel erg lang geleden is. Ik heb even lopen zoeken. Maar volgens mij zelfs nog nooit uh, vertoond tussen deze twee ploegen. Een ongenadig pak slaag dus voor de ploeg van uh, Peter Steuker. Sowieso een uh, desastreus seizoen voor Borussia Dortmund. Uitgeschakeld ook al hè, in de Europa League door Salzburg. In de beker ook door Bayern München. En uh, in Westfalen dit seizoen verloren. Dortmund ook van Bayern. Bayern dat, uh, gaat richting de Champions League. Richting komende dinsdag de kwartfinale tegen Sevilla. En natuurlijk ook richting de 28e titel in Duitsland. Het wint, Het overklast Borussia Dortmund met 6-0 voor 75.000. Zeer enthousiaste toeschouwers natuurlijk in de Allianz Arena. Met drie goals van Lewandowski. Eentje van Ribery. Ja, had er eigenlijk twee moeten maken. Want uh, in de beginfase werd uh, een goal van hem... Onterecht wat mij betreft geannuleerd vanwege buitenspel. Rodriguez, Games Rodriguez maakt er ook nog een. En Thomas Müller, hij scoorde in de eerste helft de 3-0. Dortmund dus afgedroogd door de grote rivaal Bayern München. Eindstand in München 6-0.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 Def Funk wou ik zeggen, en get lucky, uh, Ragnar in Eindhoven. Penalty, PSV, 37e minuut. De man die nog niet faalde, 7 uit 7. Dit is dus van Ginsburg met opnieuw een benutte voor PSV. Het is 1-0 tegen NAC. We spelen nog een paar minuten in de eerste helft. and has no We're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky, we're up on night to get lucky, we're up nice again, we're up up nice again, we're up up nice again, we're up nice again. Was het een lucky, uh, die penalty, Ragnar? Nee, volgens mij, uh, volgens mij toch niet. Ik weet niet of jij dat dacht. Het is uh, 1-0. Nou, ik dacht nog, dat het uh, de 5-0 van twee kanten was eigenlijk. Uh, ja, je? maar goed, hij zit wel met twee handen. Pablo Mari heb ik het dan over, die uh, verdediger van NAC, die lange man. Met twee handen om het lichaam van, uh, van de jong... Hij wil hem ook niet geven van Boekel in eerste instantie. Maar op aangeven van zijn assistent. Volgens mij is dat meneer Schaap. Doet hij het uiteindelijk toch. En dan gaat Van Ginkel achter de bal staan. Voor zijn achtste benutte penalty. In acht pogingen dit seizoen. De bal onberispelijk in de linker benedenhoek. En PSV staat dus op voorsprong. Wat gaat Bergwijn nou doen met die uh, Sadiq Omar? Ruzie, Bergwijn. eventjes een waas voor de ogen. Op de helft van PSV wordt hij geraakt. En dan uh, ja, stormt hij af. Op zijn tegenstander ja, heeft hij misschien recht van spreken. Eerlijk gezegd is het mij ontgaan dat het allemaal uh, zo ernstig was. Want Bergwijn wint zich enorm op. De twee moeten zich nu melden bij Van Boekel. Die dus die strafschop op aangeven van zijn assistent gaf. Ja, Bergwijn krijgt geel. Geldt ook voor Sadiq Omar. We zagen eerder al uh, vloed. En Bergwijn, voor hem levert dat uh, een schorsing op. Hij uh, ja, wordt geraakt, maar toch niet hard... ...van achter en neer geschopt of zo. Dat doet Bergwijn wel voorkomen. Dan gaat hij dus revanche halen en krijgt hij een gele kaart. Dat is niet zo handig om op deze manier als koploper... ...als je een belangrijke speler bent van die koploper... ...om dan op zo'n manier een gele kaart te krijgen die een schorsing oplevert. Er staan al een aantal weken vier man op scherp. En Bergwijn was er eentje van. Die anderen zijn van Ginkel, Izimat en Arias. En nou, Bergwijn wordt gezocht aan de linkerkant... Overigens nog even over die penalty. Het is de achtste. Eentje meer dan Ronald Koeman in dat succesjaar 87-88. Toen PSV onder meer ook de Ropen-Cubeen. Dus won. Ja, laten later het EK, noem het allemaal maar op. Het was een prijzenregen in Eindhoven en bij Oranje. Nou, PSV 1-0 voor. Nog 3,5 minuut. Voorzet komt richting De Jong. Die uh, ja, ging dus slim liggen, want zo uh, moet je het misschien wel noemen. En daar uh, ging de scheidsrechter in mee van Boekel. 1-0 bij psv -NAC. En dan Fortuna tegen PKC. Laatste gemelde stand, 4-3 voor Fortuna. Hoe is het nu, Edwin? Het is nu 11-7 in het voordeel van de bezoekers dus van PKC. De ploeg die zo goed deed in de competitie maar één keer had verloren... Uh, en nu, dus in die half-finales, in de problemen tegen Fortuna. Maar in deze wedstrijd, dus uitstekend op dreef. Want Fortuna is een beetje ja, slordig de hele wedstrijd lang eigenlijk al. De schoten lukken niet, de rebounds pakken ze niet. Ja, en dan loop je een beetje achter de feiten aan. Het is gewoon uh, ja, een soort van stress die over de ploeg heen is gekomen. na die verrassende winst vorige week in Papendrecht. In het hol van de Leon, om maar eens te zeggen. En hier ook weer een schot mislukt. Ja, het gaat allemaal net niet. Time-out is al geweest aan uh, Fortunese, aan de Delfse kant. Het wil allemaal nog niet heel erg. En Richard Kunst, de man, de topscorer in de Korfbal League met 117 doelpunten. Het duurde even voordat hij op schot kwam, maar nu al twee doelpunten gemaakt. En van mooie afstanden hoor. Dus Zolang hij in vorm is, dan gaat het wel goed met PKC. En ze leiden nog altijd met een verschil van 4 tegen Fortuna Delft. 7-11. PSV tegen uh, NAC Breda. Hoe lang nog uh, voordat het rust is, Ragnar? Nou, dat zal ik je vertellen. Nog uh, precies twee minuten bij die 1-0-voorsprong van PSV. De minuut strafschop van Van Ginkel dus. Een, een minuutje of vijf geleden. Lozano gaat achter de bal uh, staan. Brengt de bal dichtbij het doel. En daar is de kopbal van dichtbij van Arias... Komt vrij hoofdmetertje of zes van het doel maar rechthaven op Nigel Bertrams. Die kan gewoon blijven staan en de bal uit de lucht plukken. Het publiek veert wel eventjes op. Want het is een krachtige kopbal van de Zuid-Amerikaan. Maar niet doeltreffend. Dus als Nak het een keertje probeert. Nak is nog één keer gevaarlijk geweest. Een tijdje terug al een aanval via de linkerkant was dat. Met Angelino, Die met een 1-2 ruimte creëerde voor zichzelf op de linkerkant. En toen uiteindelijk niet een van zijn spitsen wist te bereiken. Dat zag er toen wel gevaarlijk uit bij de 0-0 stand. Maar Nak heeft ja, te weinig laten zien om aanspraak te mogen maken op een puntje. Want de bal ging dus een keer op de lat bij PSV. En we zagen wel wat andere behoorlijke mogelijkheden. Want zo is het ook voor de ploeg van Philip Cocu. Van Ginkel met een overtreding. Nu op Vloed. Die de eerste gele kaart kreeg. Nou ook al een overtreding op Bergwijn. Misschien speelde dat nog een beetje mee. Bij de woede uitbarsting zojuist van uh, Steven Bergwijn. Toen ging hij er echt als een zijs in. Dat kennen we een beetje van Vloed. Die heeft al vaker van dat soort gekke overtredingen. Het was geel. Het was een hele pittige sliding die hij al in de beginfase van de wedstrijd toen in huis had. En inmiddels dus drie keer geel getrokken. Wel de vrije trap van Manu Garcia. Strafschopgebied in. Het zal niet waar zijn. Nee, PSV kan uitverdedigen, opgevangen door diezelfde Manu Garcia... De middenvelder, nog een seconde of dertig in de eerste helft. Ambrose aan de rechterkant ontdoet zich van Brenet. Geeft de bal dan handig mee aan Manu Garcia. Maar die valt eigenlijk eh, onnodig. Brenet staat wel bij hem in de buurt, maar die doet niks. Het is eh, die middenvelder zelf die gaat liggen. En nu is er een overtreding van Verschuren. Die terecht is gekomen op de helft van PSV. Even vasthoud daar. En daar ziet Van Boekel een uh, overtreding terecht. En hij geeft PSV een uh, vrije trap. Daar gaat EasyMat uh, achter staan. Dan is nog eventjes de vraag hoeveel extra tijd gaat erbij komen in Eindhoven? Een minuutje nog. Een extra tijd is inmiddels ingegaan. Is iemand meer? Krijgt de bal van de PSV-keeper van Zoet? Niet of nauwelijks getest, zoals gezegd. Bal naar voren richting Ramselaar. Ook nog een keer een schot gezien van hem. Was ook wel gevaarlijk. Van Ginkel schoot een keer. En wat ballen van dichtbij, dus ook van PSV. En die penalty was doeltreffend, de bal van Van Ginkel. Bal doorgekopt richting Sadikoumar Kumar. Meegegeven aan Vloed, maar niet op maat. Ja, dan is die bal net te kort. Hij staat al op de rand van PSV. Strafschopgebied Vloed, ex PSV. Wedstrijd of 10 in het eerste al gespeeld. Ja, dan. Krijgt u die bal niet met de juiste snelheid? Is dat wel zo? Dan zou hij kunnen schieten. Nog een keer verschuren. Nak geeft nog een keertje gas. De rechterkant van het veld. Net op de helft van PSV. Bal achteruit. Weer naar voren. Manu Garcia. Goede opening. Verschuren. En nu is de bal net te hard. Karamboleert hij nog wel tot bij zoet. Maar is daar niemand van Nak om af te drukken. Heeft Van Boekel genoeg gezien. Maar heeft hij wat mij betreft één ding niet gezien. Een opvallende slaande beweging van de recidivist. die vist... Lozano, die al een paar keer van het veld werd gestuurd dit seizoen met rode kaarten. En dat zou nog wel eens een staartje kunnen krijgen. Een heel vervelend staartje van PSV. Zo in de eindfase van de competitie. Als de ploeg uit Eindhoven dus op kampioenskoers ligt, dat ligt het qua cijfers nog steeds. Want PSV gaat rusten. Met die hele voorsprong. De strafschop van Van Ginkel gezien. 1-0 bij PSV tegen NAC.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 Made me realize, yeah. But a prison is a place that I hope they got space to. And I know it's my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 was dat. En uh, Space for Two. We gaan naar uh, Tilburg, Jan-Vincent van Zuiden. Ja, uh, ik zei al, ik heb even naar de buienraden gekeken. Het zou droog moeten zijn, nu zo langzamerhand bij jou. En dus zou het veld er uh, redelijk bij moeten liggen, zou je zeggen. Hoe is het? Ja, nou, jouw bijenrader klopt, Robert. Want het is droog inmiddels. Het regent niet meer. Het veld, ja, wat kun je ervan zeggen? Vanaf deze afstand zie ik toch nog wel behoorlijk wat plassen op het veld. Heb je lekker zitten prikken met van die hooivorken en zo? Ja, absoluut. Ja, met denk ik wel een mannetje of vijf, zes. De scheidsrechter zei, nou, het konden er van mij betreft wel tien zijn. Maar meer waren er blijkbaar niet. Meer hooivorken in Tilburg. Mooi, man. Maar ze zijn nog steeds bezig in het strafschopgebied. Vooral rond de beide strafschopgebieden. Maar dat kan in ieder geval doorgaan. En dat betekent dat we even naar die beide ploegen kunnen. Gaan kijken. Willem 2 op de 14e plek op dit moment heeft denk ik nog wel wat puntjes nodig om echt veilig te zijn. Ja, je ziet het ook, Roda wint vanavond, komt dan toch weer iets dichterbij. Dus Willem 2, 14e plek, nog niet helemaal veilig. Uh, heeft het natuurlijk de afgelopen weken wel goed gedaan. Want uh, ze wonnen hier de laatste thuiswedstrijd met 5-0 van PSV. Uh, collega Ragnar Niemeyer had het destijds over een uh, bizarre avond. Dat was het natuurlijk ook. Want ja, met 5-0 winnen van uh, de wellicht aanstaande landskampioen PSV. Wie had dat gedacht in Tilburg? En daarna volgde nog een 2-2 gelijkspel bij Twente. Dus je kan zeggen dat uh, Reinier Robbermond, de, de interim trainer die het heeft overgenomen van Erwin van der Looy, het uh, aardig voor elkaar heeft in uh, Tilburg. Dat geldt trouwens ook voor zijn collega aan de andere kant, Jean-Paul de Jong. Hij staat met Utrecht op de vijfde plek. strijdt samen met Feyenoord om de vierde plek. Ze hebben beide 48 punten nu. Um, ja, dat, dat kan aan het eind van de rit betekenen dat je wel meedoet aan de play-offs. Maar wel een goede uitgangspositie hebt. Nou, daar gaan ze natuurlijk voor bij Utrecht. Want Feyenoord heeft ook nog die bekerfinale achter de hand. Um, Utrecht doet het uh, goed onder Jean-Paul de Jong. Want uh, slechts één van de elf wedstrijden onder zijn leiding werd uh, maar verloren. Dat was tegen PSV. En voor de rest uh, vijf keer gewonnen, vijf keer gelijk. Dus de cijfers uh, zijn uh, goed voor uh, Jean-Paul de Jong en uh, FC Utrecht. En uh, wat dat betreft zijn zij toch wel favorieten vanavond. Bij deze wedstrijd Willem 2 Utrecht nog een minuut of tien. Dan uh, gaan we aftrappen. Als uh, scheidsrechter Jochem Kamphuis het zijn geeft om te beginnen. Het tweede duel van de halve finale is in de playoffs bij het korfbal. Fortuna won het eerste duel. De moet en deed het goed, hoorden we van jou Edwin voor ons nog. Ja, en dat doen ze nog steeds hoor. Ze, ze korfballen veel bewegelijker. Ze, ze hebben de vrije man hebben ze onder de korf, de vrije, vrije vrouw ook. En dat gaat heel goed. En Fortuna heeft gewoon een probleem in de afronding. Ze zijn onzeker geworden door een forse aantal missers. En vergeleken met vorige week, toen heel veel wel lukte. En zij het ritme van de wedstrijd bepaalde, lukt dat nu helemaal niet. Terwijl er nu iemand onder de korrel staat die heel veel pijn heeft. De scheidsrechter fluit er nog niet voor. En nog steeds niet. Hij laat het spel doorgaan. Kan weer PKC aan een aanval beginnen. Ja, Richard Kunst, de man, dus de topscorer, al genoemd met 117 doelpunten in de reguliere competitie. Schoot er net weer eentje van ver af in. Het verschil is nu al 7. 16 voor PKC en 9 voor Fortuna. Dus willen ze er nog iets van kunnen maken in deze eerste helft... moeten ze echt nog wel een doelpuntje of twee, drie dichterbij komen. Maar er staan er maar een kleine twee minuten op de klok. Nu weer een kans voor PKC. Leeuwenhoek legt aan... Die wordt genomen, nog steeds afwachtend. En dan schiet hij er net niet in. Nu is het een keer een misser aan de kant van PKC. Maar ze zijn nog steeds ruim in het voordeel. Een verschil van zeven maar liefst aan het einde van de eerste helft hier in Delft. Dan gaan we even voor de eerst schakelen met Andy Houtkamp in Den Haag bij ADO tegen AZ. Wedstrijd begint om kwart voor negen. Van groot belang natuurlijk voor ADO. Dat heeft Vitesse zien verliezen. Mag ja. je toch aannemen dat ze dat gebruiken in die avond? En dat ja, als ze winnen komen ze op 42. Uh, Vitesse op 42, Zwolle op 43. Ja. Het wordt hartstikke spannend rond die plek zes als het zo mocht lopen voor ADO. Ja, maar dan krijgen ze wel een van de best voetballende ploegen in de Eredivisie Divisie op bezoek. Die staat niet voor niets. Derde met 59 punten. Dat zijn er toch 20 meer dan ADO. En ze staan maar vijf punten achter Ajax. Het is natuurlijk een mooie wedstrijd door Dani van. Ik kan er echt van genieten. Ook omdat AZ zo goed voetbal dit seizoen. En ADO het thuis eigenlijk volgens nog goed deed. Tot de laatste thuiswedstrijd. 2-0 verlies tegen NAC. Kanon is terug van de schorsing en van Interlandvoetbal. Met Ivorkus, Darren Tyron de Nigeriaan, International, is er weer bij. Hij gaat misschien wel naar het WK, zou uniek zijn voor ADO. Een jongen op het WK uit de selectie. En uh, Nick Kuipers is er in plaats van Beugelsdijk die geblesseerd is. En wat te denken van Björn Johnson. De Noor, 12 doelpunten al gemaakt, International van Noorwegen. En won bijvoorbeeld, hij speelde allebei de wedstrijden voor het Noors Nationale Team. Won onder andere van Australië. Dus dat is leuk. Bij AZ ook leuk. Heel leuk. Hij is weer terug. Ron Vlaar speelde vorige week al in de jeugd van AZ. In Jong AZ. Hij uh, speelt in plaats van Wuiters, die niet helemaal fit is. Marco Bizzot, de International. Wout Weghorst, de International. En Guus Deel, de International. Zijn natuurlijk weer terug van uh, het feestje met Ronald Koeman. Ali Reza, Jahan Baks. Met die uh, Iran uh, International. 13 doelpunten is er natuurlijk bij. En Owen Wijndal. Hij speelt in plaats van Ouwe de speler van jongeren Oud-Jan heeft de bal heel hard in het gezicht gekregen en heeft een lichte hersenschudding. Kan niet spelen. En dus de jonge Owen Wijndal als back bij AZ van John van der Brom. Dat graag natuurlijk weer wil winnen. Ze hebben de laatste drie keer uitgewonnen van Ado. Vorig jaar een magere 1-0. Doelpunt van Muren. Die nu bij Sparta zit. En ze hebben maar twee keer uit verloren dit seizoen. Van PSV en van Feyenoord. Dus het wordt een hele lastige klus voor Ado. Maar ik denk toch ook voor AZ. Leuke wedstrijd het begint op Marsdenheden. Ja, en die wel bizar om te zien dat ze bij jou volgens mij aan het sproeien zijn. Terwijl ze, terwijl ze in Tilburg alle moeite hebben gedaan om het, om het water van het veld af te krijgen. Ja, hadden ze maar, maar kunstgras moeten hebben. Oh, ja. dat ik dat ook nog zou zeggen. Nee, ja. hoor. Nee. Uh, dat maar liever prikken. Uh, ja, zo is het. Goed, uh, dan gaan we naar het uh, korfballen. Nou, PKC uh, liep uit. Zeven punten verschil uh, maar liefst. Dat wordt een derde duel dan. Ja, dat, dat zou je zeggen. Nu komen de, de Fortunese komen één doelbuntje terug. 10 tegen 16. Dat zal ongetwijfeld de ruststand gaan worden. Nog één aanval van PKC. Ja, maar het zit er in die eerste helft gewoon niet in. Fortuna is, is bevangen door de angst. Terwijl er weer een treffer nog even overheen. Vlak voor het rustsignaal van Richard Kunst. De man die al zoveel weet te scoren. Even een kwartier in de eerste helft moet erop gewacht worden. Maar nu is hij los. Maakt hij als een vijfde van de eerste helft. Ja, en dat zegt eigenlijk alles. PKC kan Heel erg veel en eigenlijk mislukte wel heel erg veel. Vooral onder de korf aan Delftse kant. Ja, op zich is dat ook wel logisch. De ploeg werd vierde in de competitie. PKC won op één wedstrijd na dan alles verder. En nu is het rustsignaal. Dat heeft geklonken hier in Delft. En gaan we rusten met een verschil van 7. Maar liefst in het voordeel van PKC. 10 voor Fortuna, 17 voor PKC.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 Your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Be rich? Is he rich like me? Has he taken take any time? Any time to show you. like me, has he taken take any, time time any time to show, to show you what Zombies en time of the season, bijna kwart voor en negen. Voordat de bal her en der rolt, even terugblikken op Peck Zwolle... tegen Sparta, het werd 2-0. Rusland 1-0, doet met Mokta, tweede helft Passiecheck met de 2-0. Ja, Sparta moet natuurlijk punten pakken om de degradatie te voorkomen... maar het gebeurde vanavond, wie niet, tegen Peck Zwolle. Uh, het was te sterk, maar Sparta-trainer Dick Advocaat... zoekt het vooral in de instelling van zijn selectie. Ja, je weet dat uh, als je nog zes wedstrijden te gaan hebt... dat uh, iedere punt een punt is. Maar als je ziet hoe het vanavond weggegeven hebben... dan, uh, dan zie je, je zag het er in ieder geval vanavond heel som, somber in. Totaal onnodig. Ja, want het gebeurt ook al gewoon in de eerste minuut. Ja, en ik had ze er nog voor gewaarschuwd. Deze vorige fijnen fijn het ook begonnen snel... maar als je ziet de, de fouten die daar aan vooraf gaan... voordat ze 1-0 maken, dat is echt... Uh, kan gewoon niet op dit niveau, maar het gebeurt... Nou, dan kom je nog wat beter in de wedstrijd. En dan, en, en dan moet je gewoon 1-2 maken. En dat gebeurt dan niet. Uh, nou, dat doe je redelijk mee in de wedstrijd. Waarbij Peck misschien de iets betere ploeg was. Ook niet, niet, niet geweldig. Maar we geven het gewoon totaal nodig weg. Ja, want met 1-0 heb je natuurlijk gewoon de hele wedstrijd nog kans op minimaal een punt. Maar wat gaat er dan allemaal? Het verschrikkelijk mis. Ja. Nou ja, Na die 1 0 krijg je 300% uh, kansen. Dit, de, op dit niveau moet daar, moet daar gewoon één van in. Minimaal. Nou ja, oké. Okay, en dan de tweede helft doe je weer mee. En dan weet je bij 1 0 kan er van alles nog gebeuren. Zelfs een gelijk spel. Maar oké, okay, dan, uh, dan wordt de keeper. Uh... Maakt een fout en het wordt uh, 2-0. Ja, dan is bijna de wedstrijd gespeeld. Dan heb je het eigenlijk een beetje onder controle. heb je het uh, idee, hè? je wint van Adel Den Haag. Uh, je wint bij Rodi SC. Nou ja, dat je verliest van Ajax. Uh, een goede eerste helft, maar dat kan gebeuren. Dan wil je graag iets meer zien. Zijn jullie nu weer terug bij af? Nou, zoals ik sommigen vanavond zag spelen... die waren zeker terug bij af. Maat, ik zal geen namen noemen, maar... Uh... Ik ben toch wel weer geschrokken vanavond. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. En het is steeds in uitwedstrijden. In thuiswedstrijden met het publiek erachter. Kunnen ze waarschijnlijk meer dan wat we in uitwedstrijden laten zien. Ondanks dat hebben we toch nog uh, in uitwedstrijden een aantal puntjes weten te pikken. En dat had vanavond ook uh, uh, mogelijk geweest, laat ik het zo zeggen. Dik advocaat was dat. Dan naar Tilburg, naar Willem II tegen FC Utrecht. Jan Vincent van Zuiden. Ik, ik sprak vanmiddag twee uh, proftrainers die uh, verlangden naar een wedstrijd... waarbij als ze dan van het veld afkomen... Dat ze zwart zijn, dat de modder tussen hun tanden zit... en dat ze wel moeten douchen, ook al doet het douche het niet... ze moeten ergens water vandaan halen, omdat ze zo vies zijn. Nou, jij wordt op je wenken bediend, volgens mij. Ja, dat kan je wel zeggen, Robert. We zijn twee minuten bezig bij Willem 2 Utrecht. En het komt weer met bakken naar beneden in Tilburg. Het veld was al een ja, zorgenkindje voor de wedstrijd... maar ja, er is gewoon afgetrapt dus. En de beide ploegen moeten het ermee doen. Zwembroek aan en gaan, zei Sean Kleiber... voor de wedstrijd, speler van Utrecht. En ja, zo is het. Lieslaars aan en kijk hoe ver je komt. Het is glijden. Glibberen nu ook weer. Wel een aanval van Utrecht. Met Kerk die legt de bal af. Maar die wordt uitverdedigd door Tom Haaien. Ja, hoe groot is de invloed van de weersomstandigheden vanavond? Dat zal moeten blijken. Want Utrecht is natuurlijk echt een voetballende ploeg. Ik zag ze net de bal achterin een beetje rondspelen, spelen. Maar ja, als die bal dan ineens onverwacht blijft hangen. Ja, dan kan het heel gevaarlijk worden. Dus ik ben benieuwd of beide ploegen daar rekening mee gaan houden in hun spel. Voorlopig is nu de opbouw van Willem 2 van achteruit. Is het... Louis, de rechtsback die aangespeeld wordt, onder druk gezet door uh, Labiat. En dus verliest hij de bal, kan Utrecht overnemen met Emmanuel Welson. Die uh, geeft een mooie paas aan Kerk, die wordt van de sokken gelopen door um, kijken, Liefdink is dat. En dan kan uh, Willem II er uiteindelijk uitkomen. Maar uh, ja, dat wordt een, uh, kan een uh, leuk potje worden vanavond hier met die weersomstandigheden. Waar Utrecht nu zo dadelijk in mag gooien. Willem Jansen geeft de bal aan Van der Marel. Jansen is terug na een schorsing. Dat is de enige wijziging bij Utrecht ten opzichte van de vorige week. Of twee weken geleden was het natuurlijk. Die interland wedstrijden van Oranje zaten ertussen. Maar Jansen was geschorst tegen Heerenveen. En nu staat hij er weer in. En dat gaat ten koste van Dumic, die op de bank zit. Centrale verdediger bij Utrecht. En dat kan het allemaal vertellen, omdat de bal nog steeds op de middenlijn is bij Utrecht. Van der Streek neemt nu over. Geeft de bal mee aan Klieg. Die opent naar de rechterkant van het veld. Daar staat Kleiber. Kleiber met de voorzet. Maar die komt bij niemand aan. Die gaat ver voor de goal langs. En kan uitverdedigd worden door Willem 2. We spelen vier minuten in Tilburg. Waar het dus hartstikke hard regent. En het staat nog 0-0. Andy, zit je maar ook rookvrije tribune? Ik wel, maar de overkant niet. En, uh, dat is Midden-Noord. Die hebben echt uh, de halve tribune in de fik gestoken. Met heel veel vuurwerk en dat soort zaken. Staat 0-0. Mogelijkheid voor AZ? Nee, geen mogelijkheid. Want de bal is bij Zwinkels gekomen. En nog steeds... Nou, ik wil niet zeggen dat het brandt. Maar het uh, ziet er... Uh, nou ja, het brandt eigenlijk wel. Ik zie uh, rood vuur. En ik zie nog heel veel vuurwerk op Midden-Noord. En dus heel veel rook op het veld. En over het veld heen. En uh, ja, dat uh, maakt het aan de ene kant apart. Maar aan de andere kant lijkt me toch... Niet dat dat helemaal de bedoeling is. En dat zal wel weer een probleempje opleveren voor ADO. En wat geldt voor de KVB. Balbezit bij die 0-0 stand. ADO AZ voor AZ. In dit geval aan de linkerkant voorin. Uh, Adri, uh, hoe heet hij ook alweer? Idrissi. Dat was hem. Die heeft de bal gepaasd. En komt uiteindelijk in de voeten van Ron Vlaar. Ron Vlaar, Ron Beton is terug in de basis bij AZ. Omdat wouters niet helemaal fit is. En heeft de bal gepaasd. is bij Hadzi Diakos terecht gekomen. Diacos Diakos, bal naar voren. Mooie beweging van Koop. En dan, of nee, ja, Idrissi is het, die de bal naar de rechterkant speelt. En dat is een goede bal. Op ADD's en Jambax. met de voorzet richting tweede paal. Maar daar komt de bal niet aan. De bal gaat over de zijlijn zelfs. Helemaal aan de andere kant van het veld. En dus mag Ado daarna gaan gooien. Het vuur is gedoofd op Midden-Noord. De rook verdwijnt langzaam uit het stadion. En dan kan het spektakel, het echte spektakel, gaan beginnen. Want we hebben 3,5 minuten gespeeld. Nog geen kansen, nog geen mogelijkheden. 0-0. Dan de koplopen. PSV 1-0 door die benutte penalty van Van Ginkel. De tweede helft. naar ja, een 1-0 is een gevaarlijke stand. Het is 1-0 na 5 minuten in de tweede helft. Nu balverlies van Manu Garcia. Dan gaat Ramselaar er met de bal vandoor in de as van het veld. Het is Lozano vrij aan de rechterkant. Krijgt hij de bal van Ramselaar niet goed aangespeeld. Want te hard. Lozano komt uit op de achterlijn. Zoekt het duel op met Ray Vloed. Die raakt de bal als laatste aan. Een corner voor PSV. Taardig is dat PSV de ploeg is in de heredivisie die het meest uit hoekschoppen scoort. PSV deed dat al tien keer. En Nak is de ploeg die het meeste aantal uh, corners binnen kreeg. Namelijk acht stuks. Die hoekschoppen die PSV tot nu toe nam waren niet heel gevaarlijk. Op eentje na. Adias die uh, een keer kon koppen. Maar van wat te ver. Trap komt van Lozano. Voor de doel gekopt door Van Ginkel. Meter of twee naast het doel van Bertram. Hij komt wel het hoogst van allemaal. Tussen aardig wat spelers in. Dat is deel 1, Dat is goed. Maar het afronden. deel twee, dat is uh, wat minder bij uh, Van Ginkel. Maar goed, zijn bal op het scorebord zijn goal. Maar 1-0, zei ik, is een gevaarlijke stand. Want we zagen een anderhalve minuut spelen in de tweede helft. Opeens een vrije kans vanaf de rechterkant. Dicht bij het doel Ambrose raakte de benen van Zoet. Die kiepte daar heel goed. Het was een bal van Sadik vanaf de zijkant. Die viel achter Brenet. Ja, die uh, liet zich pakken. Die stond gewoon verkeerd. En dus was daar opeens Ambrose een grotere kans. Heeft Nak in deze wedstrijd niet gehad. PSV moet nog even uitkijken nu met Schwaab. Want die houdt de bal op de eigen achterlijn. Maar net binnen. Stapt de wel over de zijlijn. Nak mag gooien. Het lijkt erop alsof de ploeg uit Breda wat meer gas geeft. In de tweede helft. Wat meer wil gaan voetballen. Echt slecht was het ook niet hoor. Van de ploeg van Vreven. Laatste wedstrijd: uh, schorsing. Penders zit nog een keertje. Rob Penders op de bank. Als de verantwoordelijke hier bij het duel tussen PSV en, uh, en Nak. En Nak heeft de bal nu echt wat meer op de helft van PSV. Ambrose gelanceerd. Rechterkant echt op de zijlijn. Daar komt de Easy Mat. En die uh, pakt de bal af. Uit de voeten van de Ambrose, of Ambrose moet je eigenlijk zeggen. Want het is een Fransman. Nak mag gaan gooien. En uh, nou ja, 1-0. Blessure nu bij Easy Mat. Het ligt even stil in Eindhoven. We zitten in de 53ste minuut. 1-0, ESV-Nak. De strafschop gezien van Marco van Ginkel. En dan het waterpolo bij Jan Vincent van Zuiden. Ja, het staat nog 0-0 en toch is er een keer gescoord. Nou, dan is hij dus afgekeurd. Het was een doelpunt van Utrecht. Dat dacht op 1-0 te komen via Van der Streek. Maar even daarvoor had um, aanvaller Kerk een overtreding begaan. Hij trok Herkens naar de grond toe en daardoor kon Van der Streek in balbezit komen en scoren. Dus die goal ging niet door. Maar Utrecht is goed begonnen aan deze wedstrijd. Nu ook weer een schot van Kleiber van afstand. Wordt uh, gekraakt. Dan nog een keer een schot van Emanuel Welsen. Opnieuw geblokt. Ja, Utrecht is uh, echt beter begonnen aan deze wedstrijd dan uh, Willem II. En uh, trekt opnieuw ten aanval via uh, Kleiber aan de rechter kant. Gaat de bal naar Klieg. Klieg terug naar uh, Willem Jansen. En uh, Willem 2 beperkt zich voorlopig tot verdedigen. Komt er uh, aanvallend niet in het stuk voor. Waar nu Rico Strieder, verdedigende middenvelder van Utrecht, de paas geeft. Die geeft hij aan uh, Kleiber. Kleiber is één man voorbij. Gaat dan richting het strafschopgebied. Geeft hij de paas. Of gaat hij zelf schieten? Hij schiet zelf. Maar een schuiver gaat langs de goal van Wellenreuter. Dus opnieuw een kans voor FC Utrecht. Dat, uh, ja, wat ik zeg, uitstekend begint dan uh, deze wedstrijd. Even uh, de mannetjes op zijn plek zetten, zegt uh, Wellen de doelman van Willem II. Hij geeft even wat aanwijzingen hoe dit beter moet. Want Willem II staat onder druk in het begin van deze wedstrijd. Ziet ook Jean-Paul de Jong. Trainer van Utrecht. Die zal tevreden zijn met de start van zijn ploeg. Baalt natuurlijk dat die goal werd afgekeurd. Maar wel terecht hoor. Want het was duidelijk een arm van Louis, of een Kerk. Die trok aan Heerkens. Hij trok hem echt naar de grond. En dus keurde Kamphuis de goal niet goed. Het spel gaat intussen verder. Met de uittrap van Wellenreuter. Wordt doorgekopt door Frans Sol. Maar er staat geen medespeler daar. Dus Utrecht in balbezit. Die blijven toch Voetballen achterin, ook Strieder weer. Geeft die paas dan breed op zijn doelman, op Jensen. Ik vind het toch gevaarlijk, maar uh, ja, ze nemen het risico Utrecht. En uh, dan zullen we zien uh, of dat uiteindelijk beloond wordt. De bal wordt wel ingeleverd, trouwens. Want Willem II neemt over. Achterin met Daryl Latschman. International van Curaçao. Hij was op pad deze week. Speelde een vriendschappelijke Interland tegen Bolivia. Maakte erin een eigen doelpunt. En daardoor werd het 1-1 bij Curaçao-Bolivia. Maar hij is weer terug, Latschman. Ziet nu dat de bal verspeeld wordt. En Utrecht mag ingooien. We spelen 10 minuten in Tilburg. Het staat nog 0-0. Ado AZ, Andy. Ook hier een uh, international van Curaçao. Maar hij zit op de bank bij ADO Den Haag. Elson Hooy ziet dat het 0-0 staat. bal wordt voor doel gegeven door uh, AD, uh, AZ. Maar bal komt nou, in eerste instantie niet bij een AZ. In tweede instantie ook niet. We hebben al een uh, mogelijkheid gezien voor ADO. Voor Johnson. Die een uh, diepe bal bijna onder controle kreeg. Het scheelde heel weinig. En dan had hij zo bizot kunnen uh, verrassen. En uh, kunnen verslaan. Maar dat lukte net niet. Nu gaat de bal de diepte in weer voor AZ. Svensson, die was doorgelopen. Kan niet bij de bal. En dan uh, komt de bal. Bij keepers Winkelstricht van Ado Den Haag. Kanon dus terug van een schorsing. Hij moet het achterin dicht houden tegen bijvoorbeeld... De man met 12 doelpunten, Wout Weghorst. Die zijn debuut maakte in Oranje afgelopen week. En daar heel blij mee was. En terecht. Nu weer balbezit van Michaud. Een van de beste aankopen in de eredivisie van dit seizoen. Hij kwam van Rosenborg als de bal de diepte in gaat Mooie bal op Idrissi. Idrissi met Bouéi gaat Idrissi er langs. Hij probeert het wel. Trekt dan naar binnen. Moet de bal dan teruggeven. En doet dat op Michaud. Michaud 1 één twee Oh, wat een mooie bal, zegt. En kan de Michaud er wat mee? Ja. Die gaat langs de keeper, maar krijgt de bal dan niet meer onder controle. En gaat de bal via zijn scheenbeen over de achterlijn. Mag. Prachtige aanval van uh, AZ. En Frederik Mietje kan uh, niet de mooie aanval afmaken. Maar het was een heerlijke 1-2 met Ali Rees en Jahan Baks. En dan gaat hij langs de keeper. Maar die keeper Swinkels raakt de bal nog net. Waardoor Mietje de bal niet in het doel kan schieten. En via zijn scheenbeen gaat de bal over de achterlijn. En zo hebben we voor allebei de ploegen nu een kans gehad. Maar staat het nog altijd 0-0 bij ADO AZ. Goed, gaan we langzaam richting het nieuws. Alweer van 9 uur. In deze uitzending die nog tot 11 uur duurt. Peksolle tegen Sparta. Afgelopen 2-0. Vitesse, Rodi C. ook afgelopen. Gelopen. Ga er maar voor zitten. 0-3 geworden. Ze lopen Polonaise in Limburg. Tenminste als ze fan van Roda zijn. Dan PSV tegen uh, NAC Breda. Daar een klein uh, uurtje gespeeld. 1-0. Dan penalty van Van Ginkel. ADO tegen AZ. Net begonnen. Nog steeds 0-0. En ook Willem II tegen FC Utrecht. Dat duel is ook net begonnen. En ook daar staat het nog 0-0. Zoals gezegd, graag tot zo. Naar het nos -journaal van 9 uur. Vamos hey! Radio 1. De enige biologische boerderij in Amsterdam... voert een verbeterstrijd tegen een bedrijventerrein. Wil je het tegenover elkaar afstrepen, dan zul je alle waarden die wij hier zien... moeten gaan kapitaliseren en om gaan zetten in klinkende euro's. Wat niet kan. De projectontwikkelaar op Schiphol zegt de grond nodig te hebben. Binnen Amsterdam worden allerlei gebieden getransformeerd binnen de stad. Dat betekent dat bedrijven verplaatst moeten worden. En er is natuurlijk gewoon de economische groei die enorm is. Is er nou echt zo'n haast met dat bedrijventerrein? Nee, het is niet zo dat in die bijeenkomst SAD. De DC heeft gezegd, kijk, hier is ons lijstje, er staat tien man in de rij. Morgenavond om zeven uur in Reporter Radio... de strijd om het groen in Amsterdam. Laat zien wat je weggooit en weg is weg. Op NTO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de Vriendenloterij... en maak elke maand weer kans op fantastische prijzen...